1 uur. Het NOS-journaal. Thomassen. Goedemiddag. Overleg over atoomprogramma Iran hervat. Openbaar ministerie onderzoekt mogelijke fraude bij Vestia. en meer keizerspingwins op Antarctica dan gedacht.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 Westerse landen verdenken we Iran ervan dat het in het geheim werkt aan een kernwapen en Israël zin speelt op een militaire aanval op Iran om dat te voorkomen. Correspondent Thomas Erdbrink. Thomas, wat wordt er verwacht van het overleg in Istanbul? Nou, het is, het is ten eerste het eerste overleg van, uh, van de afgelopen anderhalf jaar. En er komt natuurlijk op het moment dat er zeer veel spanningen zijn rondom Iran. Uh, waar het op neerkomt is dat beide partijen een compromis moeten sluiten. Uh, want uh, wat de Amerikanen met name willen, dat Iran stopt met het verrijken van uranium, dat is iets wat de Iraniërs absoluut niet willen. Dus er moet een middenweg gevonden worden. En het lijkt erop dat dat kan. Want Iran uh, zegt dat het bereid is om op een bepaald technisch punt. Uh, het, het een soort van water bij de wijn te doen. Dat zou betekenen dat ze uranium zouden verrijken... maar tot een heel laag percentage van 3 procent. En niet meer tot 20 procent, wat natuurlijk iets dichterbij... Uh, een, een verrijkingsniveau is waarmee je eventueel een bom zou kunnen maken. Dus dat is een compromis waar Iran mee wil komen. Mm -hmm. het gesprek begint vanavond. En um, hoe lang gaat dat duren? Nou... Beide partijen hebben al aangekondigd dat er eventueel zelfs een tweede ronde gaat komen. Daar is ook de locatie al van bekend, dat wordt Bagdad. En ja, dat is toch een indicatie dat, dat, dat er echt serieus gaat worden gepraat. Hoe lang deze gesprekken precies gaan duren, dat is niet geheel duidelijk. Men zegt één tot twee dagen. Uh, maar ja, als het goed gaat, uh, eventueel langer. En ja, dan is er nog die optie om ook uh, op een later moment weer verder te spreken in Bagdad. Thomas, de correspondent Thomas Thomas je dankjewel.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 De Turkse president Gül in gesprek met correspondent Bram Vermeulen. Syrische troepen hebben afgelopen nacht twee oude wijken in de stad Homs gebombardeerd. melden activisten in de stad en een mensenrechtenorganisatie. Over slachtoffers is nog weinig bekend. Zijn de eerste bombardementen sinds donderdag het staakt het vuren in Syrië inging. De VN-veiligheidsraad stemt vandaag over een resolutie... die het toestaat om waarnemers naar Syrië te sturen. In de Gelderse plaats Wezep is vanochtend een pinautomaat opgeblazen. Bij de plofkraak is een onbekend bedrag buitgemaakt. Na de kraak gingen de daders er met een auto vandoor. De vluchtwagen is nog gezien tussen Amersfoort en Amsterdam. Bij de zoekactie werd een helikopter ingezet... maar in de buurt van Amsterdam raakte de politie de auto kwijt. In Afghanistan volgt de zoon van de vermoorde Afghaanse oud-president Rabbani zijn vader op als leider van de Vredesraad. Salahuddin Rabbani krijgt de taak om verder te onderhandelen over vrede met de Taliban. De 71-jarige Boerhanuddin Rabbani kwam vorig jaar september bij een bomaanslag in Kabul om het leven. Volgens zijn aanhangers was de Pakistanse geheime dienst betrokken bij zijn dood. Zijn zoon, die nu de leider wordt van de Vredesraad, is op dit moment ambassadeur in Turkije. Op Antarctica leven veel meer keizerspinguins dan tot nu toe werd gedacht. Het zijn er bijna 600.000, tot nu toe werd uitgegaan van maximaal de helft 300.000. Amerikaanse, Britse en Australische wetenschappers hebben de keizerspinguins met satellieten in kaart gebracht. Kolonies werden eerst opgespoord door te zoeken naar poepsporen in de sneeuw. Daarna werden de dieren aan de hand van hoge resolutiebeelden geteld. Klimaatwetenschappers zijn bang dat de keizerspingwin de komende decennia uitsterft... door de opwarming van het water rond Antarctica. Sport. Inge Dekker heeft bij de swimcup in Eindhoven een Olympisch ticket veroverd... op de 100 meter vlinderslag. Ze finishte in 58 seconden en 22 honderdste. En dat is één tiende onder de limiet. Hoewel Dekker haar doel bereikte, liep de race niet zoals ze had gehoopt. Ja, het duurde van tevoren sowieso al een beetje lang. Die 50 vrij was, uh, was eerst en dat duurde al heel lang. Want uh, dat liep, liep allemaal uit. En, uh, nou ja, goed, uh, um, en daartussendoor was er volgens het programma niet zoveel tijd. Maar uiteindelijk was er uh, dus best nog wel wat tijd. Maar al die tijd zat ik met mijn pak aan. En uh, ja, dat zat op een gegeven moment zo strak. En uh, ja, het uh, zat echt niet lekker meer. Maar ja, goed. Uh, ja, de race zelf. Het ging wel oké. Okay. Uh, als ik vanmiddag had gezwommen en geen 50-50 had gehad, dan had het nog wel harder gegaan denk ik. Ja, want Inge Dekker laat vanmiddag de finale van de 100 meter vlinderslag schieten. Ze wil zich helemaal richten op de 50 meter vrije slag, waar ze ook een olympische limiet wil zwemmen. Bij de Swim Cup was ook nog succes voor Bastiaan Leijsen. De rugslagspecialist zon de 50 meter voor het eerst onder de 25 seconden. Namelijk 24 seconden, 86 honderdste. En dat is een verbetering van zijn eigen Nederlandse record. Tafeltennister Elena Timina heeft bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Luxemburg haar eerste partij gewonnen van de Roemeense Bernadetta Gioch. Vanmiddag speelt Timina haar tweede partij. Bij drie overwinningen is ze zeker van deelname aan de Spelen en is ook de Nederlandse ploeg geplaatst voor het landentoernooi. Nico Rosberg start morgen bij de grote prijs van China... voor het eerst vanaf pole position. De Duitse Formule 1-coureur was de snelste tijdens de kwalificatie. Hij was ruim een halve seconde sneller dan Lewis Hamilton en Michael Schumacher. Fernando Alonso, de leider in het WK-klassement... eindigde de kwalificatie als negende. Er is verkeersinformatie bij de ANUB Schombakker. Bakker. Met files door werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam... bij Utrecht 3 kilometer. En op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Rijwijk 4 kilometer. En door werkzaamheden in België kan verkeer vanuit Limburg richting Antwerpen... beter omrijden via Eindhoven. De hoofdpunten van het nieuws in de Turkse stad Istanbul... is het overleg over het atoomprogramma van Iran na 15 maanden hervat... Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar mogelijke fraude bij woningcorporatie Vestia. En op Antarctica leven twee keer zoveel keizerspinguins als gedacht. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Tros in Bedrijf.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 Dames en heren, goedemiddag. Welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemen in Nederland. En dat doen we vandaag met Paul Nijhoff, bestuursvoorzitter van Weekamp... uit Dedemsvaart. Daar zitten jullie nog steeds? Nee, ons, uh, ja, daar zitten we ook. Ja. Maar we zitten op meerdere locaties. Ons hoofdkantoor staat in Zwolle. In Zwolle. En ja. Olaf Kampman van het reclamebureau Kesselskamer. Want hoe maakbaar is een goed imago? En brengt een goed imago succes? Of is succes juist het direct gevolg van zo'n goed imago? Daar gaan we over praten. Maar we beginnen zoals elke week met... Weekoverzicht. Belangrijkste ondernemersnieuws. Belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Als je de vraag wil stellen of we te veel betaald hebben... ...je eigenlijk ook de vraag moet stellen of we misschien te weinig betaald hebben. Oftewel, als je wil weten of er een juiste prijs betaald is... ...dan moet je niet alleen in oogschouw nemen... Of er bepaalde eh, tegenvallers zijn opgetreden, maar ook of er bepaalde meevallers zijn ten opzichte van de raad zijn opgetreden. En dat zei ook minister van Financiën Wouter Bos... toen hij in januari werd gehoord door de commissie De Wit. En die kwam deze week met zijn conclusies. En die commissie zegt dat het kabinet onvoldoende werd ingelicht... en dat er een te hoge prijs betaald is voor ABN AMRO en Fortis. En Bos die reageerde daarop als volgt. Het was niet zo dat we een, een belegging aangeboden kregen... en ze gingen waarderen hoeveel het waard was... en dan die prijs gingen betalen. Nee. Het ging er uiteindelijk om hoeveel je bereid was te betalen... om te voorkomen dat de Nederlandse financiële sector in zo grote problemen zou komen... door een faillissement van een bank, dat we met z'n allen eh, de afgrond in, in zouden storten. En de commissie zegt daarvan, terecht wat mij betreft... dat ze niet kunnen zeggen of in dat licht er nou te veel... Misschien, eh, Ik zeg zelf altijd, als ik 20 miljard had moeten betalen, had ik het ook gedaan. Tja, een moeilijke kwestie, want wat is een beetje bank eigenlijk waard tegenwoordig? Deze ondernemer hecht in ieder geval weinig waarde aan banken. Vroeger kon je altijd aankloppen voor alles en nog wat... Het werd je zelfs aangeboden, ook al had je het niet nodig. En ja, nu is dat allemaal anders. Ja, sterker nog, banken zeggen het zelf ook. Bedrijven hoeven niet langer op hulp te rekenen van banken. Ze moeten op zoek naar andere kredietverleners, zegt de Boelestaal van de Nederlandse Vereniging van Banken. Een paar jaar geleden uh, was er heel veel geld. Uh, lage rente, konden oneindig veel krediet uh, verleend worden. Er uh, werden niet de risico's gezien die we later hebben uh, gekregen. En er moet nu meer kapitaal aangehouden worden om die risico's af te dekken. Dat is het verschil met toen. Met andere woorden, we hebben een hele grote spaarpot waar u niets uit kunt halen. En nu we het toch over risico's hebben, nog even de nieuwste cijfers van de Vereniging van Makelaars over de huizenmarkt. In 2007, het laatste jaar voor de crisis, werden nog ruim 200.000 woningen verkocht. Dit jaar zullen dat er maar 113.000 zijn, verwacht de NVM. En als een huis wordt verkocht, dan levert het een stuk minder op dan vijf jaar geleden. De gewilde woningprijs is met 24.000 euro gedaald. Tot zover het positieve nieuws in dit weekoverzicht. Foto-apps verliezen hun waarde in ieder geval niet. Internetdeskundige Roland Stekelenburg. Instagram heeft nog nooit een cent verdiend. Laten we daarmee beginnen. Uh, er werken 13 mensen, dus het is een heel klein bedrijfje... wat in Silicon Valley en uh, vlakbij San Francisco zit. Maar de potentie is natuurlijk enorm. En Facebook betaalde maar liefst 1 miljard dollar voor Instagram. Nou, 1 miljard gedeeld door 13, maar dat is niet helemaal waar. Want er zijn maar een paar aandeelhouders, zonder één Nederlander. Die hebben allemaal zo'n beetje 400 miljoen dollar getikt. Ja, je kunt het uh, als werknemer of als oprichter slechter treffen. Weekoverzicht, weekoverzicht. We moeten nog eens een aparte uitzending voor maken. Wat doe je als je ineens 400 miljoen op je bankrekening krijgt en je bent 23? Ja, dat wordt, dat wordt lastig. Ja, dan heb je alle auto's gekocht die je wil en huizen en daarna ga je lang met vakantie. Nee, laten we maar over imago hebben. Want hoe maakbaar is een goed imago en brengt een goed imago succes? Of is het juist een direct gevolg van het hebben van een goed imago? Veel merken krijgen te maken met een moment dat een profiel niet meer past bij de huidige tijd. En dus, ja, moet het roer om. Maar hoe doe je dat zonder dat je je bedrijfsidentiteit en je trouwe klanten verliest... Dat ga ik bespreken met Paul Nijhoff, de CEO of bestuursvoorzitter van Wekamp. .nl. Moet, .nl. moet dat erbij? Ja, .nl. Heel graag. Precies, de nummer 1 webwinkel van Nederland. Die we nog kennen van die hele dikke gids die jaren geleden, tot 1995 geloof ik, hè? Op de nee, ja, we hebben dat nog langer gedaan, maar we zijn okay. op enig moment met een soort magazine gaan werken. Okay. Dus dat was uh, een wat dunnere uitgaven, meer glossy. Ja. En we hebben sinds een paar jaar hebben we het helemaal afgeschaft. En zijn we dus een pure player, zoals het zo mooi heet. Echt puur, We ja. koopt.nl. En we bestaan dit jaar 60 jaar overigens. Dus, uh, ja. En geen bloemetjesjurk meer te krijgen. Nou, volgens de laatste mode weer wel, hè? Want. Dat, dat, dat komt elke keer weer terug in een iets andere vorm. Bruin ja, en oranje, alles komt terug. Zo o, is het. Olaf Kampman is uh, van reclame Kessel's Kramer. Welkom uh, heren. Uh, uh, meneer Nijhoff, we gaan eventjes even met u door. Want ik wil altijd even de man weten uh, die we achter de, achter de microfoon hebben zitten. bestuursvoorzitter. Uh, volledig gericht op internetverkoop. Dat zeggen we al. Maar even naar de cijfers. 488 miljoen euro uh, omzet gedraaid. Vorig jaar 800 man in dienst. Dat klopt hè, die cijfers. Ja, we hebben zelfs uh, over het afgelopen boekjaar 548 miljoen uh, euro omzet gemaakt. Wat we afgelopen maart hebben ja. afgerond. Met een uh, IBDA-stijging van 9%. Dus Mooi dat betekent zo. dat we op uh, 60 miljoen zitten, wat dat betreft. Ah, winsten. Dus, uh, Pure winst. ja. dus ja. dat gaat eigenlijk uh, meer dan goed, uh, kan ik wel zeggen. Juist, het gaat inderdaad goed. Ja. Wij willen van u een paar dingen weten: wat is uw grootste business blunder? Ooit? In uw hele carrière? zegt zeg, businessblunder. <laughs> vind ik vind het wel een hele lastige vraag. Nou, we zitten in een business die enorm nog in ontwikkeling is. Hè. Mm -hmm. We staan eigenlijk aan de vooravond uh, van wat er nog allemaal moet gaan gebeuren. Dat betekent dat we veel piloten en uitproberen. En dat doen we dus ook binnen RFS Holland Holding. Hè, waar WKAM.nl een van de grootste dochters van is. Mm -hmm. Om nou te zeggen, van dat was een onwijs grote businessblunder. Ik heb meerdere dingen niet goed gedaan. Dat is een ding wat zeker is. <laughs> maar pak er is maar er niet, het, niet dat het een, een enorme consequentie heeft okay, gelijk. Nee. nee, maar we willen natuurlijk leren hè, van de grote ondernemers, bestuursvoorzitter. Van, nou ja, wat ik, wel, wat van ik recentelijk leren? nog wel eens heb aangegeven, dat, uh, dat in mijn rol het van belang is om, uh, om de juiste mensen op de juiste plek te hebben, met ja. name op cruciale posities. En daar heb ik wel eens inschattingsfouten gemaakt en wat ik daarvan geleerd heb. Is om dan snel conclusies te trekken. Dus niet blijven aanmodderen, niet uh, lang laten duren. Dat is in het belang van iedereen. Ja, ook en, van de betrokkenen. Uh, zeker ook van de betrokkenen. En daar heb ik dus wel uh, veel van geleerd. Oké, okay, waar heeft u tot nu toe het meeste geld mee verdiend? <laughs> Uh, met de online retailactiviteiten. Want naast uh, WKAM.nl hebben we ook FONK.nl en create -to fit binnen de holding. En dat zijn bedrijven die heel snel groeien en uh, marktaandeel pakken. En al met al leidt dat tot uh, mooie resultaten. Mooi. We komen straks op die merken nog terug en op die maatschappij. U besloot in 1995 die gids weg te doen. Hè? Ja, um, later maar goed. Ja, later dus, <laughs> nou ja. Maar in 1995 zijn we het dat hem, dat hebben we gezegd. <laughs> uh, jullie waren... Echt een puur uh, uh, postorderbedrijf. Echt een beetje een webshop af van de letteren. Kan je dat zo zien? Eigenlijk wel, ja, want uh, wat we natuurlijk al van oudsher hadden... was een uh, hele goede back-office. De logistieke processen beheersten wel uitstekend. Uh, heel sterk in uh, IT, dus technologie, internet is later daaraan toegevoegd. We zijn altijd goed geweest in het handelen van uh, grote hoeveelheden data van klanten. Ja. ja, en we hebben daar in de loop der jaren zeg maar uh, aan de voorkant... het merk opnieuw geladen, opnieuw in de markt gezet. We hebben het assortiment enorm uh, vernieuwd. En we hebben het personeelsbestand eigenlijk ingrijpend aangepast. Hoe? Wat? is daar gebeurd. Nou, wat we hebben gezegd is van, we stonden bekend als een heel betrouwbaar bedrijf, wat sterk is in technologie. Nou, dat is natuurlijk een groot goed. Zeker als je in principe op afstand met klanten ja. zaken doet. Maar we hebben gezegd, we willen daar veel meer emotie aan toevoegen. We willen echt uh, de klant in het hart raken. En we willen een relatie met ze opbouwen. En toen hebben we gezegd, van nou, dat betekent dat we het merk opnieuw moeten gaan uitvinden eigenlijk, opnieuw ja. in de markt moeten gaan zetten. Maar dat is lastig, hè? want dan kom je ja, bij, <laughs> daar kom zeker. Dan gaan we even over naar onze andere gast, Olaf Kampman... van Merk en moet ik zeggen, bij Kessels Kramer. Uh, SNS Bank is een klant van u, ISBW Opleiding, Jane B. Whiskey. Eigenlijk van alles en nog wat. Hè. Uh, en u houdt zich bezig met het ontwikkelen van imago's merken en Dat heb ik goed begrepen. Ja, als je nou kijkt naar deze stap die zo'n bedrijf zet... een traditionele uh, postorderaar als Weekamp. Uh, Nijhoff zegt, ja, dan gaan we het merk even Bouwen. Hoe lastig is dat? Uh, dat hangt er vanaf wat je, wat je uh, stap is, hoe groot je die stap wil maken. Mm -hmm. Ik denk dat in essentie de stap, uh, het, en net zoals je zelf uh, zegt, het was een webshop avant la lettre. Ja. Uh, dus het was een hele logische stap om uh, naar internet. Mm -hmm. Die stap heeft een hele grote uh, stap gezet voor het merk ook. Van da he, daar waar je een stoffig merk was van die dikke boeken. Ja. Ben je opeens van deze tijd, kost het even tijd voor, de, voor het publiek om daaraan te wennen. Ja. Als dat eenmaal zo is, laat je heel, heel goed zien wat je eigenlijk al, waar je altijd al goed ja. in was als Weekamp. En vervolgens hebben ze heel slim, toen dat allemaal goed op orde was, uh, uh, een stap voorwaarts nog gezegd, gezet die dicht bij de essentie van het merk uh, lag. En dat is een hele belangrijke. Nooit een te grote stap willen. Nooit denken van we worden een totaal ander merk. Dat kost, het kan wel, maar het kost heel veel geld en heel veel tijd. Gewoon langzaam evolueren. Ja. En dat wordt op een hele, hele slimme manier gedaan. Door mm. veel meer van deze tijd zich neer te zetten. Ja, je moet continu mee ontwikkelen met je merk. Zegt Kamba. Klopt dat? Heeft u dat in de praktijk zo gedaan? Ja, dat hebben wij wel zo gedaan. Maar in mijn beleving hebben we ook wel behoorlijke grote stappen gezet. Hè? Dus we, ja. we hebben wel heel goed naar ons eigen DNA gekeken. Want je moet wel blijven bij wie je Precies, bent. Dus dat ja. uh, ben ja. ik helemaal met Olaf ja, Eens. Precies. Maar vervolgens hebben we wel gezegd van, in de beleving van consumenten wil je daar eigenzinnig en verrassend zijn, dan moet je wel de grenzen gaan opzoeken. Hè? En dan wel binnen de kaders van een retailer die een groot publiek wil bereiken. Want ja. dat is Weekend. Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Hè? Je moet groot. Je hebt dat, dat, dat die historie mee te slepen. Ja. Je wil grote stappen zetten zonder dat je bestaande klanten verliest. Dat klopt. Je wilt het, go het uh, goede behouden en je wilt daar heel veel ja. nieuws aan toevoegen. Nou houdt in de praktijk in dat we best wel een aantal klanten kwijt zijn geraakt. Ja. Dus maar we hebben gelukkig risico, heel veel meer klanten eraan toe kunnen voegen. Ja. Dus klanten die ons echt als hot and happening beschouwen. Klanten die weinig tijd hebben en het daarom ook heel gemakkelijk vinden om bij ons te shoppen. Hoe zien die klanten eruit? Want dat intrigeert mij. Ik ben uh, bijna 50, Ik ken nog die dikke, dikke uh, boeken van vroeger. Dat je dat albollige uh, uh, Wekamp uh, imago... Doet u met name in jongere doelgroepen nu zaken die die boeken niet meer kennen? Of ja. zijn er mensen van mijn leeftijd mee geëvolueerd met het merk? Nou, het is eigenlijk een combinatie. We zien dus dat een hele grote groep van onze klanten... mee uh, gemigreerd is naar het nieuwe WKAM.nl. Ja. Dus die hebben we heel goed vast kunnen houden. Daarnaast hebben we heel veel jonge klanten aangetrokken... die eigenlijk WKAM.nl kennen van zoals het vandaag is. Als ja. ik naar mijn eigen kinderen kijk, heb drie dochters. Die weten niet beter. Mm -hmm. En dan is er nog een kleine... Zo gek zijn als ze wel beter, wisten ze. Ja, ik wil ze ook niet wijzen maken. Nee, en, en er is nog een kleine groep Nederlanders, die wordt gelukkig steeds kleiner... die nog steeds associatie heeft met het verleden... en ja. zich nog niet open heeft gesteld voor het nieuwe Nou, Daar doen we natuurlijk veel aan. We hebben grote campagnes lopen, waaronder eerst Weekend.nl. Ja. En we zien dus ook dat in hoog tempo uh, het imago toch uh, zich ontwikkelt zoals we ja. dat graag zien. En zonder dat je klanten verliest. Want dat lijkt me het moeilijkste, meneer Kampman. Dat je dat een je nieuwe doelgroep opzoekt en die oude klanten niet verliest. Ja ja dat is en daarom wat ik net ook zei is van je moet niet te grote stappen willen zetten dus waardoor mensen echt een breuk voelen met het verleden tenzij je ze kwijt wil natuurlijk want die, die keuze kun je ook maken maar als je in basis zegt van we willen zoveel mogelijk behouden maar we willen vervolgens doorgroeien dan zou je gewoon een logische stap moeten zetten die dicht bij die oorspronkelijke essentie zit. En je moet altijd denken vanuit... wat is de kracht van ons bedrijf eigenlijk altijd geweest? Wat zit helemaal in de roots en in het verleden? Wat willen we meenemen naar de toekomst? En dat versterken en uitbouwen. Ja. En als je dat doet, als je dat goed doet... dan behoud je het gros... En met name waarschijnlijk ook de, he, juist die klanten die je wil behouden... die ook wat waard zijn. Ja, zo is het. als we nou naar de essentie gaan van wat kan op heel goed... is het het logistieke deel en het, en het, uit, het, het gemak van op de bank kunnen shoppen... Ja, of je dat nou op het web doet of met een, met een, met een, met een postoorde-catalogus. Dat was jullie grote kracht. Ja. Maar dan moet je weg van de bloemetjesjurken gaan bewegen... en van de Schneider uh, uh, uh, uh, Hi-Fi-sets die daar vroeger ja. verkocht werden. Dat kan ik me nog herinneren. Ja, we hebben, vorige week hebben we Mango aan ons assortiment. En toegevoegd, ja, Sacha Schoenen. Ja, maar dat is heel, uh, ja, heel, heel tijdship, uh, Spaans. Ja, ja. Uh, we werken met Johnny Loco, met uh, Van Moof, met de fietsenfabriek. Dus we hebben Apple, waren we de eerste authorized reseller in Nederland voor Apple online. Nee, ja. Dus we hebben enorme stappen ja. gezet. En waar ik denk dat de kracht zit van het succes van Weekend.nl vandaag de dag, is dat wij een symbiose hebben weten te realiseren. Mm -hmm. Dus zeg maar meer de, de technische, rationele kant van het bedrijf. Hè, wat ja, wat in wij koppies, niet zien, ik. maar wat er wel is. En de, ja. de, de, de, de de emotionele, zeg maar inspiratieve kant ja. vanuit de winkelstraat, vanuit de retail. Ja. En die... Maar hartstikke knap. Maar nou kom, nee, dat dat is... wel. Fijn, fijn gedaan natuurlijk. Maar dan nou kom je als Weekamp bij Apple en dan zeg je: ik wil authorized reseller worden. En dan zegt ja. nee, Apple: ja, wacht even. u bent meneer Weekamp.nl. Ja, dan zeggen ze dat bedrijf wat zich zo snel in die tijd heeft ontwikkeld tot een hele hippe internetretailer. Okay, wel dat helemaal. Dan ja. Word je natuurlijk door de mangel gehaald om te kijken of je die ja. merken wel mag voeren. Maar dat het begint ergens met het is, eerste dat merk. Dat is een hè? sneeuwbal, hè? Dus het begint bij de eerste okay. merk. Maar hadden. hoe heb je dat eerste merk binnengehaald? Want dat integreert me. Nou, dat, dat lijkt me het moeilijkste. Nou ja, dat vind ik zo mooi ook bijvoorbeeld met de allianties die we hebben. We hebben met heel veel retailers allianties gesloten. En CNA, Nederland was de eerste in 2007. En ik weet nog, want ik ken de betreffende directeur goed... dat collega's tegen hem zeiden van dat je dat nou doet... En nu lijkt het wel verstandig. En zou ik niet op eigen kracht moeten doen. Vandaag de dag zeggen ze van nou, die man had visie. Want uh, hij heeft een enorme business op kunnen bouwen shop in shop. Ja. Het is toch een specifiek gebied qua expertise. Ja. En hij heeft daar vanaf dag één van kunnen profiteren tegen variabele kosten. Dus dat model heeft enorm veel ja, navolging. Hij verdient gekregen. er uiteindelijk alleen maar aan omdat ze... Meer dan bij zijn winkels, die gewoon over, over internet verkopen kan. Nou ja, dat, dat weet idee. ik dan niet hoe dat zich verhoudt tot zijn winkels. Maar wat ja. je ziet is dat hij door shop in shop te zijn gegaan uh, bij ons... een enorme grote nieuwe doelgroep heeft toegevoegd. Ja. He, want WKM.nl heeft 115 miljoen bezoekers op jaarbasis. Ja. En dat betekent dus dat je naast je eigen fans die je al in je winkel krijgt... ook nog eens, eens een keer heel veel nieuwe klanten boord. Ja. Dus dat is voor beide partijen interessant. Ja. Wat was nou de grootste uitdaging om dit te beginnen? Want inderdaad, je moet uiteindelijk wel die visie hebben... Ja. En, en de eerste stap zetten. Ja, het gaat om, zo, wat, wat, u, was, u was toen al uh, directeur, uh, CEO. Ja, dat, al. Klopt, dat, dat klopt. Dat nou ja, klopt. Het heeft te maken met. We hebben met een aantal mensen hebben we dus die visie neergezet. En hebben oh. eigenlijk weekend.nl langs uh, een aantal assen, zeg maar, merk. Uh, assortiment en dienstverlening opnieuw. Uh, eigenlijk op de kaart gezet en uitgewerkt. En met die visie zijn we ook met partijen gaan praten. Nou, dan zie je ook weer verschillen tussen ondernemers. Hè. Er zijn ondernemers die zeggen van, nou, spreek me aan. Er ja. uh, is nog wel een weg te gaan, maar ik vertrouw erop en ik stap erin. En anderen die wachten wat meer af. Dus die verschillen hebben we wel gezien. Maar op dit moment is het, ja, we zijn continu eigenlijk in gesprek met geïnteresseerde partijen om zaken ja. te doen. Nou, kijken we naar de andere kant, de Kampman, Kessels Kramer. Uh, je hebt ook nog andere grote postwoorders. Nekkerman is een hele grote Duitse. Die sturen nog steeds gidsjes. Ja. Uh, die hebben nog steeds een vrij traditioneel profiel... maar die hebben hartstikke veel klanten. Is nou deze weg van Weekamp de enige juiste? Of kan je daarnaast ook nog dat hele traditionele... ouderwetse postwoordenbedrijf handhaven? Ik verwacht niet dat het postorderbedrijf heel lang meegaat. Per definitie, er, kunnen meerdere, er zijn meerdere wegen naar Rome. Daar ja. geloof ik heilig in. Uh, het is niet één oplossing voor de toekomst. Mm -hmm. Ik denk alleen dat, dat we, we zien het allemaal om ons heen... als je dan kijkt naar de groei van online. Ja. Uh, dat kan alleen maar groeien. Uh, en dat gaat ook groeien. Dat, dat, dat, ik denk dat niemand daaraan twijfelt. Nee. Dus daar zit de toekomst met name... He, eigenlijk is een heel mooi voorbeeld van uh, ontwikkeling binnen eigenlijk de economische opzet. Is dat maak gebruik van een aantal grote... Distributiekanalen. Ik bedoel, Facebook is er ook één op heel veel gebieden. Ja, ja. Je gaat niet meer je eigen kanaal oprichten. Je kan beter gewoon als er al een Gebruik groot goed is. werkend kanaal is, ja. die een hoop, een hoop mensen brengt. Ja. Waarom zou je zelf beginnen? Is zo, zo is het. het. Nou, zo is het is zo. een tijd van samenwerking. Exact. Hè? Ja. Nou, is er één ding heel belangrijk bij het, bij het imago: je moet doen wat je belooft. Hè? Want ja. de klant die verwacht en dat ja. is, het gaat allemaal om managing expectations. Zo is het. Hoe hebben jullie dat gewaarborgd? Hoe zorg je ervoor dat je echt, als ik iets bestel, dat binnen twee dagen op de stoep ligt? Dat is een heel ja. logistiek proces, uiteraard. Ja, trouwens binnen 24 uur. Oké. Okay, ja. <laughs> kan u nagaan zo vaak shopping. Zavonds de voor tiener besteld. besteld. Hè? Nee, maar dat is misschien uh, schreef, schreef, schreef de moeite waard. Ja, wacht eventjes. Nee, maar dat is, dat is heel belangrijk. Gaat het, ja. Want hoe vaak gaat dit fout? Nee, ik zal zeggen hoe we dat hebben gedaan. We ja. hebben gezegd, het merk moet staan voor eigenzinnig, verrassend, betrokken en actueel. Nou, dat zijn mooie kreten, maar hebben we helemaal uitgewerkt, gevisualiseerd, beschreven. Maar we hebben ook gezegd, wat je buiten belooft, moet je binnen zijn. Ja. Dus dat betekent dat als je daarvoor wilt staan, je mensen ook zo moeten zijn. Ja, exact. Dus we hebben dus een enorme vernieuwing doorgevoerd in mm -hmm. ons personeelsbestand. Creatieve mensen, mensen die, die, die, die kansen durven pakken... die grenzen durven opzoeken. En daardoor krijg je een, een cultuur, zal ik maar zeggen... Een, een hele innovatieve cultuur... die in feite als een soort automatisme invulling geeft aan die merkwaarden. Omdat het ze zijn, die merkwaarden. En dan ben je ook authentiek. He, want dat, Anders springen consumenten daar doorheen. Prima, dat is de authenticiteit. Ja. Daar doet u aan een aantal beloften die u naar buiten brengt. Maar, nou nog eventjes maar zo daarachter... zijn die mensen ook, he, die ja. dat allemaal waar maken. Dat wordt geleefd, wordt het ja. ook echt zo geperformd? Want ik kan me niet voorstellen dat alles goed gaat. Nee, natuurlijk gaan er wel eens dingen fout. Maar dan gaat ja. het erom, hoe ga je hoe daar dan mee, mee, mee om? om? Ja. He, en is dat dan op een hele betrokken manier? En mm -hmm. is dat op een verrassende manier? En dat is waar wij voor staan. We zeggen van, de klant heeft in het begin zo gelijk. We gaan zoeken naar een oplossing. En we gaan niet verklaren... Waarom iets niet goed is gegaan. Maar we gaan een oplossing geven. Want daar is die klant in geïnteresseerd. Ja, en dat moet je ook wel doen. Want we hebben, dat hoorden we net al van Olaf Kampman, ook social media. En daar word je keihard afgefikt als je het niet goed doet. Ook en dat, en dat, nog dat eens is nog slecht voor je imago. Ja, het is natuurlijk een hele transparante ja. wereld geworden. En dat is voor de consument alleen maar goed. Hoe letten jullie daarop? Hoe waarborg je dat? Want is nou ja, is... zeggen, daar moet je bovenop zitten. Tuurlijk, dat is onze business. En wij hebben ook mensen die continu uh, op het internet zitten. Ja. En kijken wat er uh, gezegd wordt. Uh, waar er problemen zijn of er klachten. Zijn en dan maken ze zich ook altijd meteen bekend en als ze dus inspringen op zo'n uh, klacht, en ja. zegt Nou, ik ben die en die ik zie dat er iets mis is gegaan. Ja. Uh, wat kan ik uh, voor u doen? Hoe kunnen we het ja. oplossen? Ja. En, en wat ik ook wel leuk vind om te zien, overigens, in, uh, in die social media, is dat uh, consumenten elkaar ook corrigeren als daar reden voor is. Ja, ja okay. Okay. dat is echt wel mooi. Maar ik kan dat de, de maakbaarheid van dat horen we hier een beetje ja. van een imago, dat ja. de status, inderdaad, u heeft al gezegd dat gaat stapsgewijs kost wel een, een, een vrij uh, ja, grote mate van risico willen nemen. En geld neem ik aan. Hè? Absoluut. Uh, het is heel belangrijk precies uh, wat, wat nu gezegd wordt. Je moet, wat je belooft, moet je waarmaken. Ja. Dat is eigenlijk heel essentieel. Dus als je het hebt over imago. zijn he, legio klanten die zeggen van ik wil dit zijn. En dan zeggen wij vaak van nou, he, wees realistischer. Kijk naar wat je kunt waarmaken en blijf daar wat dichterbij. Ga mm -hmm. niet over promissen. En met name in dat stuk van, kijk, imago is niet alleen maar dat beeld naar buiten toe. Ja. Dat is eigenlijk misschien nog wel belangrijker. Dat daadwerkelijk overal in doorvoeren. Van organisatie ja. tot communicatie in alles wat daartussen zit. Pas dan gaat het werken. Want het is letterlijk, nou ja, het is nu transparanter geworden. Maar vroeger werden er ook de brieven geschreven en weet ik veel wat. De klaagbrieven. Ja. Je wordt genadeloos afgestraft. Ja, als, je, als je, je, je niet waarmaakt wat je, wat je belooft, Precies. dan gaat je Nou, is er nog, En nog even terug naar een ander aspect, vind ik wel aardig. Want juist als je zo'n transitie in wil... en je komt vanuit dat oudbollige, stoffige imago... en je heet Wekamp... Ja. dan zou ik zeggen, nou, dan plak je daar.nl .nl aan en ben je in een sectie. Waarom niet een naamswijziging? Waarom gooi je niet een andere naam? Dat, dat zien is, we heel veel gebeuren in de, ja, de markt. Ja, maar dat is, dat is een ontzettend kostbare operatie. Mm -hmm. het, het, Wekamp had een, een merkbekendheid waarschijnlijk van bijna 100%. Ja, ja. Uh, dat, haal, dat, dat, dat is echt jarenlange investering. Dat is miljoenen waar je het ja. over hebt... Je moet wel maar heel... hoort wel bij een bepaald imago. Pre precies. precies, maar dat, hè, dat is de afweging. Het is een hele kostbare zaak om een nieuw merk uh, bekend te maken. Mm -hmm. dat, hè, dat moet je echt heel goed afweten. Het ja. kan een optie zijn. Ja. Het is wel degelijk in sommige gevallen een goede optie. Als je denkt van nou, dit imago valt niet te herstellen. Ja. Dan is het uh, uh, te overwegen. Ja. Maar per definitie zou ik altijd zeggen van... kijk eerst of Houdtje je het hebben. met je bestaande naam ja. kan hebben. Als dat binnen je profiel en als je denkt dat je dat weer uh, uh, kunt uitbouwen. En ah, mijn grote voorbeeld is HEMA... Ik vind het HEMA dat het fantastisch gedaan heeft. Ja. Dat was toch een bedrijf waar 15, 20 jaar geleden wilden sommige mensen... of misschien wel meerdere mensen daar niet gezien worden. Ja. En tegenwoordig ben je natuurlijk een uh, domme consument als je daar niet gaat ja. shoppen. De infreure rookworst, ik kreeg het nog bij mijn economieles. Dat <lacht> ja. is een infreure ja. Maar in, inmiddels is dat ook sexy geworden. Ja, zijn er ook bedrijven die het volledig hebben gemist... Die een, een, een, een, waarvan het imago niet meer te redden is? moet ik over nadenken. Ja, dat ja? is een hele interessante vraag. Um... Nederlandse spoorwegen, NS, ik noem maar even. Ja, die, de nou ja, ja, dat is, nou ja, dat is, dat is inderdaad. Een, een, het lijkt me ook een heel lastig geval. Je kan daar heel makkelijk over oordelen, maar die zitten in, in de rare politieke spagaat van ja. de, de NS en, en ProRail, zeg maar. Dus ja. sommige problemen komen bij een, een deel vandaan waar ze zelf geen uh, sturing over hebben. Nee. Maar dat is, dat is een heel lastig imago. En uh, die staat er slecht voor en krijgt continu klappen omdat ja. ze continu ja uh, helaas uh, ja. geconfronteerd worden met uh, lastige problemen die ja. uh, consumenten niet accepteren. Precies. Maar echt zijn er voorbeelden te geven uit de uit de historie bijvoorbeeld van imagoblunders bedrijven die zich ombouwden naar en die het gewoon niet redden. Ik ja, dat is een harde. Nou, ik ik ik ben, heb er ik heb er wel eentje. Dat is wel een harde. Heen. We hadden destijds hadden we uh, uh, uh, uh, de verkeersorganisatie Veilig Verkeer Nederland, VVN... Ja. die heeft zich op een gegeven moment 3 VO genoeg. Ja, prachtig voorbeeld. En dat heeft, dat heeft het nooit gehaald, volgens nee. mij. Hè? Nee, nee, nee dat, dat was ook een hele eigenaardige ja. en onnodige uh, naamsverandering. Want ja. als, als je nou zou zeggen van nou, het is echt een verbetering in naam... Ja. Hè, dan zou je nog kunnen zeggen nou, daar, daar, daar moet je... maar 3 VO, dat wekt ja. net zo slecht. Ja, precies, nou, dat heeft <laughs> en, er niet En wel. dat is precies, ja. uh, precies dat voorbeeld wat ik net gaf van... Ja. Uh, ze hebben het veranderd. Hm. Maar voordat het die nieuwe naam beklijft, überhaupt, ja. Ja, dat duurt even. Nou, Dat is daar dus volledig mislukt. Ja, een hele blijft. dure operatie. Heel mooi, want je ziet ook nog merken die... Uh, hè, we, we hebben net gepraat van suf naar hip uh, met Wekan. Prachtig voor, maar, maar ook zijn er nog steeds merken die, die gebruik maken van het albollige. Old Spice is een mooie natuurlijk. Hè? Ja. Dat blijft ja. altijd... Uh, nou ja, die, die, hebben, die, die maken er nu eigenlijk een beetje meer grappen over. Als je ziet de campagne die, die daarvoor gemaakt is, die ja. stapt er volledig overheen. en Een ja. ontzettend knappe actie, want het is meerdere keren gebeurd om dat ja. merk nieuw leven in te blazen. Hier gaan ze er volledig overheen, maken er eigenlijk volledig, uh, belachelijk, uh, ja, ja. Volle volledig belachelijk, maar op zo'n leuke manier ja. dat het helemaal cult is geworden. Ja, ja, dat is wel geestelijk. En dat, ja, dat is een, een, een ja. briljante case wat dat betreft. En dan zie je soms ook wat, wat reclame hè, in dit geval. He, want dat, dat is, ik denk dat er niks veranderd is in dat hele bedrijf, ben ik bang, ja. maar die reclame is het enige wat gewijzigd is. Juist. En, dat geeft een hele grote... En dat geeft een turn van je, ja. aan je imago. Nou, uh, we besluiten even met de vraag die we eerst stelden. Brengt een goed imago succes? Of is een goed imago het gevolg van, uh, van het succes? Meneer Nijhoff, kip ja, en het Nijhoff. het is uh, beide, beide. Ja, het gaat samen. Ja, ja ik bevestig dat uh, alleen maar. <laughs> aan de andere van kant. Twee <laughs> <laughs> Eric, dank voor uw uh, visie op, uh, op deze, ja, deze ja. zaak. Paul Nijhoff, bestuursvoorzitter van Weerkamp. Olaf Kampman van Kesselskamer. Bedankt. Bedankt. Meer informatie over deze uitzending. Check we gaan het zo meteen hebben over de appmarkt. Maar eerst ondernemen vanuit de good old bakfiets. Je bent nooit te oud om te ondernemen en ook nooit te jong. En dat bewijst het verhaal van de 17-jarige Tel Klerks. Twee jaar geleden startte hij een bezorgservice... voor biologische producten met de bakfiets. En onze verslaggever Micha Blok die bezocht hem in Amsterdam. Ik ben Tel Klerks en ik ben 17 jaar oud en ik woon in Amsterdam. En daar heb ik ook sinds ongeveer twee jaar mijn eigen bedrijf, Tel.nl... een bezorgservice voor biologische boodschappen... Um, per bakfiets, dus heel uh, duurzaam thuisbezorgd. Is het moeilijk om een bedrijf op te zetten als uh, 15-jarige? Nou, dat als 15-jarige kun je op zich wel weglaten... want daar heb ik geen extra last van gehad. Maar je moet wel... Um, ja, zeker. Ik heb natuurlijk niet de makkelijkste bedrijfsvorm zeg maar, gekozen die er bestaat. Want ik had, ik had al eerder een internetbedrijf gehad... wat veel makkelijker op te zetten is. Maar bij mij kwam er wel heel veel bij kijken... omdat je best wel veel geld nodig hebt voor die bakfiets... Um, er zit een heel logistiek verhaal achter, want je moet een goede leverancier hebben. Het gaat niet om 10 producten, maar om 1800 producten. Dus dat was best wel een, een zoektocht in het begin. Maar uh, ik heb uiteindelijk geld kunnen lenen van Annemarie van Gaal om uh, te kunnen starten. En ik heb een hele goede leverancier gevonden, Odin, waarmee ik uh, ja, gewoon goed kon samenwerken. En, en daardoor is het eigenlijk wel uiteindelijk vrij soepel gegaan allemaal. Nou, hier zit uh, je moeder. Toen hij dus kwam uh, op 15-jarige leeftijd van, nou ik ga dit starten. Wat was uw eerste reactie? Geen verbazing eigenlijk. Hij uh, was als kind al iemand die heel veel ideeën had. En uh, we gingen dan langs het strand, uh, langs de zee wandelen. En dan mocht hij al vertellen. En dan had hij altijd grootse plannen. Dus, uh, en hij had al eerder uh, via internet uh, het internetbedrijfje met, uh, met nog iemand anders. Dus uh, hij is altijd al wel op die manier bezig geweest, ja. Moet u nou wel eens een stevig gesprek met hem voeren... om het toch duidelijk te maken dat school ook belangrijk is? Ja, dat moeten wij inderdaad. Dat moeten wij geregeld. En uh, ja, hij, hij doet nu het jaar over, dus dat heeft daar ook mee te maken. Nou, hij vindt zelf uh, school ook belangrijk, dus dat is wel duidelijk. Dus uh, op dit moment heb ik uh, wel alle vertrouwen erin dat het goed gaat komen. Oké, okay, zullen we naar de bakfiets? Ja, want die staat hier buiten? Ja, die staat uh, in een opslagruimte iets verder in de straat. Hey, hey daar. Hoeveel klanten heb je op dit moment? Nou, ik heb ongeveer 150 verschillende klanten. En uh, die bestellen niet allemaal even regelmatig, maar je zou gemiddeld zo'n 25 tot 30 bestellingen per week. En wat is je omzet? Uh, dat is nu ongeveer 1500 euro per week. Je bent alleen begonnen? Ja. En nu? Ik heb nu uh, twee mensen in dienst. Eén um, iemand die echt vast iedere week bezorgt en daarnaast één iemand om in te vallen als ik niet kan of als die andere bezorger ziek is. Het lijkt me beste een uitdaging om mensen aan te sturen terwijl je zelf nog maar 17 bent. Toen ik net begon met zeg maar, medewerkers, toen uh, begon dat met mijn conciërge van mijn school. Die uh, stopte bij, bij mijn school en die heb ik toen gevraagd van... Nou, wil je niet voor mij komen bezorgen, want ik had toen net iemand nodig. Dus toen had ik als uh, nou, 16-jarige opeens iemand van 45 in dienst. Dus dat is, dat is natuurlijk wel een raar begin. Uh, maar daardoor leer je het wel heel snel eigenlijk hoe je daarmee om moet gaan. En het is, het, eigenlijk moet je gewoon ja, normaal doen, daar komt een beetje op neer. Hier uh, binnen staat de bakfiets... Ik zal hem even uit het stopcontact halen, want hij was nog aan het opladen. Het is een elektrische? Ja, klopt. Sinds een uh, paar maanden is hij, uh, heeft hij twee elektromotors in de voorwielen... en dus twee accu's daar. Dat is een, uh, echt echte goede workout, is het niet meer voor jou om het, uh, nee. je boodschappen te bezorgen? Tenzij ik echt een enorm lange route heb, want dan, uh, op een gegeven moment is hij natuurlijk leeg. Het luik gaat open, de bakfiets gaat naar buiten. Heb je nog wel genoeg tijd om een beetje te, te hangen, een beetje te chillen met je vrienden? Uh, ja, zeker. Nou, dat absoluut. Het is niet zo dat ik continu bezig ben met mijn bedrijf. En dat probeer ik ook wel heel erg te bewaken. In het begin was dat ook nog wel anders. Maar je leert steeds meer dat je echt niet altijd voor iedereen binnen één seconde telefoon op hoeft te nemen. En binnen tien minuten terug hoeft te mailen. Wat zijn je plannen? Hoe groot wil je worden uiteindelijk? Nou ja, wat ik heel mooi zou vinden, ik denk dat um, naast dat ik, wat ik nu al doe, zeg maar... De biologische boodschap rondbrengen dat er uiteindelijk wil ik gewoon de, uh, ja, de TNT worden of de DHL, maar dan duurzaam. En ik denk dat daar ja, een enorm potentieel ligt. Wanneer vinden we jouw naam in de Quote 500? Nou, de Quote 500 interesseert me niet zoveel, maar ik hoop wel dat, uh, dat iedereen straks uh, minstens één keer in de week een telbakfiets of telbusje voorbij ziet rijden. Dat zou ik wel uh, leuk vinden. Maar wanneer dat gebeurt, dat, uh, ja, ik weet niet, een paar jaar. Uh, gaan we best doen. zei de 17-jarige ondernemer Tijl Klerks... die op zijn bakfiets als Amsterdam tuft. Elektrisch tuffen, oké. Okay, om zijn klanten van biologische boodschappen te voorzien. En onze verslaggever Micha Blok, die sprak met hem. Volg ons ook op Twitter. Volg ons ook op Twitter. Het in bedrijf. We gaan zo meteen geld verdienen met oude telefoons. Maar eerst gaan we het hebben over Instagram. Het sociale netwerk uh, Facebook kocht deze week de applicatie Instagram... voor maar liefst 1 miljard dollar. Dat is leuk. Het is een applicatie waarmee je foto's eigenlijk ja, een aparte look kunt geven. Uh, daarvoor moet je dan wel een account aanmaken... waar je al je gegevens achterlaat... waardoor je die foto uiteindelijk kunt delen op Facebook. Maar wat maakt die applicatie nou zoveel geld waard? Uh, wat is het geheim van een succesvolle applicatie... Daarover is hier in de studio Geert Koldhof, die is directeur van applicatiebureau Service to Media en applicatiebouwer van onder meer ja, grote zenders als Al Jazeera, CNN, maar ook voor Elsevier en Rabobank. En ga, zo maar door, ga zo maar door, meneer Koldhof, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is ongelooflijk uh, uh, als, uh, als je dat zo hoort, dat Instagram. Waarom is dat 1 miljard dollar waard? Nou, ik denk niet alleen om die app. Het heeft natuurlijk vooral te maken met het succes van die app. Dat er inmiddels al 30 miljoen gebruikers zijn. Hm. En uh, ja, het uh, toont natuurlijk een fantastische toepassing van een app. Gemaakt gebruik van een camera, een locatie. Ja. Dat zijn typische dingen die met een app uh, gebeuren kunnen. En uh, ja, je, eigenlijk is het de combinatie van een fotoapplicatie met Photoshop erbij. Dus uh, dat is natuurlijk heel erg leuk. Maar wat, wat, heeft, wat heeft nou een Facebook daaraan? Wat ga je daarmee aan geld verdienen? Want moet, er moet een businessmodel achter liggen natuurlijk. Ja, meer en meer komen de grote bedrijven als Facebook en Google erachter dat mobiel, nou ja, eigenlijk heel veel bedrijven inmiddels, uh, het een fenomeen is, wat ze weer gaan niet kent. Ja. Er zijn natuurlijk ongeveer vier keer zoveel mobieltjes dan pc's. Ja. En plus dat mensen tellen bij op dat mensen die mobiel uh, 24 keer 7 bij hun hebben. Dus dag en nacht mensen staan ermee op en gaan ermee naar bed. Ja. En, en daardoor gebruiken ze het veel meer. Waardoor je dus veel meer page views krijgt, hè, technisch uh, woord, maar ja. en automatisch daardoor meer advertenties gekeken kunnen worden ja dus die plak je eraan vast en elke keer als een fotootje gemaakt wordt dan zit er een advertentietje bij wat je dan ziet in dus ja, de nou, exposure dat, ja dat, dat zou kunnen hè. Ja, dus maar, ja, maar dat, dat is uiteindelijk het doel ja. dat ze dus uh, het spel gaat gespeeld worden de aankomende jaren op mobiel ja. Maar dan zou je ook nog afvragen, 1 miljard, hoe bepaal je de waarde daarvoor? In godesnaam, dat kan toch niet? Ja, dat heeft ook niks te maken met een werkelijke economische waarde. Vingerberg. Dat is gewoon een, uh, een offer, you can't refuse waarschijnlijk. <laughs> Precies. Ja. Maar toch moet er iemand zijn die zegt, die zegt uiteindelijk hebben we met dat businessmodel, gaan wij een miljard dollar plus ophalen. Ja, dit nou, is twee keer de omzet, als ja. ik het zo eventjes... Nou ja, in, in dit soort internetbedrijven het wordt ook betaald met aandelen. Dus je ja. moet ook altijd me vragen van, uh, hoe dat, uh, of er echt een business case achter ligt. Ja. Maar in ieder geval uh, uh, denk ik dat het uh, ja, een, uh, ja, Facebook wou voorkomen... dat in ieder geval uh, Google of uh, Twitter het over zou nemen. Dus uh, daarmee is hebben ze... strategisch strategisch Ja, dat, dat, dat speelt natuurlijk Gaat dat zo die markt? Want eventjes even om te schetsen. Uw bedrijf wordt in één aandacht genoemd door Gartner... het grote onderzoeksbureau met Nokia, Apple, Google en Microsoft... Yeah. Service to media nog nooit verhoord. Hoe kan dat nou? Ja, nou, Service to media heeft een. Uh, wij maken apps, zoals u net al zei. Maar ja. wij doen het op een speciale manier. Wij hebben een platform ontwikkeld. Mm -hmm. uh, en dat platform, uh, daarmee kun je één keer een app bouwen. En dan werkt het we vervolgens voor iPhone, Android-toestellen, BlackBerry, Windows. En dat is dus veel handiger. Ja. En uh, zeker met het oog dat we. Ja, daar, iedereen wil apps. Uh, mm -hmm. En niet alleen maar apps voor de consument. Maar ook voor uh, bedrijfsprocessen. Ja, goedkeuren van uh, mm -hmm. bestellingen. Uh, Loonbriefjes, werkbriefjes, allemaal dat soort zaken gaan met apps. Omdat het veel sneller en makkelijker gaat. En doet u dat soort business to business applicaties? Met name of doet u ook business to consumer? Nou, wij, wij wij doen onder andere apps bouwen, maar met name, onze focus ligt aankomende jaren om ons platform uh, te beschikbaar te stellen voor partners. Of voor grote klanten die ja. zelf 30, 40 apps willen maken. Neem bijvoorbeeld een klant als uh, Agmea die we hebben. Ja. Die uh, willen zelf 30 uh, 40 apps gaan ja. bouwen. Hoe bent u gegroeid de afgelopen jaar? Want u heeft nu 140 werknemers, een jaaromzet van enkele miljoenen euro's per jaar. Dat klinkt nog niet heel veel, maar wel kantoren, zo een beetje over de hele wereld. Dubai, Londen, San Francisco, Barcelona. Uh, waar gaat dit heen? Nou ja, of laat u zich ook overnemen straks door een uh, uh, grote... Nou, onze doelstelling is dat wij, wij spelen mee. Uh, we hebben een aantal concurrenten die uh, met name in Amerika zitten. Mm -hmm. En uh, ja, wij uh, zijn ervan overtuigd dat zo'n platform... Uh, net als in de internetwereld... Uh, begon met websites te bouwen op, het, op de zolderkamers. Ja. En op de duur kwamen de content management systemen... om dat uh, beter te reguleren. Mm -hmm. En om en het beheersbaar te maken. Je kunt je voorstellen als je 30 apps hebt... Uh, en je moet je allemaal ontwikkelen voor iPhone, Android, Blackberry... dat dat ja, een dat gigantisch veel werk nee, zo zijn precies, ja. en dat wordt on onbeheersbaar. En, en die, ons platform lost dat probleem op voor ja. onze klanten. Okay. Kunt u voorbeelden geven van dat soort apps die draaien over al die platforms voor een bepaalde klant? Rabobank is een klant bijvoorbeeld. Gaat het dan om be, betalings? Uh, ja, en dat soort ja. ja, dat kun je mobiel bankieren. Dat is een gigantisch succes. En daar zit u dus achter? Ja. ja. ja. Maar ook voor meer banken? Of ja, nou, we op? zijn op dit moment bezig met de SNS-bank. Hmm. En, uh, en waar we ook mee bezig zijn is dus, uh, ja, Telegraaf, uh, bekende mediabedrijven in Nederland. Ja, die hebben toch al allemaal appjes? Ja, maar die, die nee, hebben die wij... Die we weer een nieuw appje. Ja, die ja. hebben wij gemaakt. Is dus gebouwd? Ja. Al Jazeera ook. Dus u ja. doet nieuwszenders uh, ja. ook, want CNN heeft u ook gemaakt. Ja, met name media en finance uh, richten we ons op. Maar ja, ook, ook, ook wel andere... Uh, een bedrijf, eigenlijk iedereen die apps wil, uh, kan zich, uh, ja, zeker in Nederland. Ja, met als uh, unieke uh, optie dat je het over al die platforms kan spelen. Ja. Dat klopt. je van, van RAM, ja. van BlackBerry tot, uh, tot Apple... Uh, ja, nou, wat, ook, wat een garantie is, dat, want er komen steeds weer nieuwe toestellen... met nieuw soort operating system, want het ja. spel is nog lang niet gespeeld. We hebben natuurlijk nu nog maar iets van uh, wereldwijd 30% van de mobiele telefoons en smartphones... Mm -hmm. En, en, de, en, de, en het potentieel is dus enorm. Ja. Wat, er nog, wat er gaat gebeuren. Maar aan u de vraag, want u weet dat. Waar gaat het nou heen uiteindelijk? We houden Apple over. En heb ik me laten vertellen, Android. And that's it. Ja, nou, Windows ja. Uh, is nog zeker niet uitgespeeld, nee. zou ik zeggen. Uh, zij nemen het spel heel serieus. En uh, zij kunnen zich niet voorloven voor om dit spel te verliezen. Ja. En onderschat ook niet, wat ik al zeg, er is nog een hele groeimarkt. Ja. Dus er kan wel een nieuw, heel nieuw product komen. Ja. Waar we nog nooit van gehoord hebben. Ja. Uh, misschien, uh, en, en dat wordt nog veel leuker mm -hmm. dan de iPhone. En, en dan wordt dat weer heel succesvol. En ja, dat is leuk als u mee kunt groeien natuurlijk met de Uiteraard. Uiteraard. Ja, ja. Want ik zei net al even nog terug, 140 werknemers nu. Waar gaat het heen? Ja, dat, Hoe groot gaat u groeien? Het gaat niet om het aantal mensen. Het gaat natuurlijk dat we vooral ons platform wereldwijd veel gebruikt mm -hmm. wordt. En doordat steeds meer mensen op ons platform gaan werken. We hebben onlangs partners als Atos, uh, Lost Boys International, mm -hmm. LBI. Uh, dat zijn partners die op ons platform werken. Ja, die gaan, gaan het ook gebruiken. Dus dat betekent dat uh, ons platform steeds meer gebruikt gaat worden. Ja. En hoeven wij dus niet oneindig uh, in mensen te gebruiken. En het, de oh, volgende ja. vraag die ik, al, die ik al stelde is... wanneer wordt u overgenomen door even die andere? grote partijen? Geen idee. Uh, ik, ik denk dat dat iets... Uh, voorlopig zijn Het zou we wel mooi zijn als je een soort Instagram wordt ja. en uh, u wordt nog een keer overgenomen als surf media Nou ja, dat, uh, dat, wie weet uh, <laughs> dat dat gaat gebeuren. Voorlopig hm. zijn we alleen maar bezig om uh, onze klanten goed te bedienen en uh, zorgen dat we ja, ja, goede diensten leveren. Ja. Geen spelletjes? Nee, spelletjes. Uh, wij houden ons echt met uh, serieuze apps bezig. Gewoon apps die je leven gemakkelijker maken. Precies. Nou, ik, uh, de afgelopen jaar is geïnvesteerd ook in uw bedrijf. Hè? Ja, klopt. 10 miljoen door private investors. Waarom ja. niet bij de bank? Nou, die vinden dat altijd toch nog een beetje eng. Uh, Wat gek. Ja, deze ja, week ja. worden we net als vereniging van banken. Want dat is straks in het weekoverzicht ook. Dat ze, ja, je kan niet meer terecht bij, voor kredietverschrijving bij de bank. Daar komt het Nee, neer. Toch, niet, nee, nee, toch gek, niet. want u ziet het alleen maar groeien. Ja, maar dat vindt een bank mag geen risico's nemen. En uh, ja, dat, uh, daarom heb je nou eenmaal durfkapitalist uh, ja. uh, nodig. Hoe zoekt u die zelf gedaan? Nou ja, die, doordat je ook uh, prijzen wint uh, en, en, uh, en, en, en kom, je, kom je ook automatisch in aandacht uh, voor dit soort funds. Mm -hmm. En die bieden zich dan vervolgens fijn aan. Ja, zo, zo, zo, zo, zo gebeurt dat, ja. Bent u niet een zeepbel, een aanstaande zeepbel? De meeste bedrijven, alle, alle uh, uh, techbedrijven die nu uh, tot stand komen... en die apps ontwikkelen, die gaan zeven jaar mee, de gemiddelde lifecycle. Nou ja, dat is, als je alleen maar apps zou Die bouwen. Die kent u, neem ik aan. Als je alleen maar apps bouwt, dan ja. zou dat misschien kunnen zijn. Maar ja. de manier dat wij een platform eronder hebben, dat geeft uh, wat dat, eigenlijk de volgende serieuze fase is. Ja. En geeft een hele gezonde basis aan ons, uh, ja. ons bedrijfsmodel. Ja. En uh, ja, uh, wat heel veel mensen apps uh, zijn, geen uh, hype meer. Uh, ja. ik, ik ben onlangs in New York geweest. In Amerika is het nog, wat dat betreft misschien nog wel wat gekker dan Nederland. Uh, apps, in welke zin? Nou, met apps. Het is, uh, mensen zijn alleen maar. Met apps bezig. Ja. En uh, ja, ik denk dat. Uh, hmm. Dat, dat geeft ook weer dit aan. Men betaalt ja. niet zomaar een miljard voor, nou. voor iets wat niet belangrijk is. Dan even, u zegt dat nee, die basis is en dat platform hebben we. In hoeverre hou je dit vol? Heel belangrijk is natuurlijk dat je de juiste mensen hebt... die de kennis hebben om dat te doen. Het zijn vaak jonge mensen. Ja. Met alle respect, u bent nou niet echt een, een jonge computerwiskit. als nee. ik het zo mag zeggen. Waar hou je dat talent vandaan? Ja, is dat nou, wij, wij, wij hebben heel veel talent. Uh, we zitten natuurlijk in Enschede. We zitten niet in het drukke gebied in het westen. Mm -hmm. Dat is een groot voordeel. Universiteiten. Arbeid, bij de universiteit. De universiteit. De universiteit. Ja. En uh, We hebben ook veel mensen uit het buitenland, uh, halen we steeds meer. Uh, en we hebben ook een uh, R&D-centrum. Uit wel buitenland haalt u ze allemaal vandaan? Ja, uit, uit, uh, uit, de, uit, de hele uit de hele wereld. Dat, dat maakt niet uit. Dus oh, ja. uh, we zoeken gewoon het beste talent om op dat uh, platform... Uh, voor ons verder te kunnen ja. ontwikkelen. Ja. Jonge nerds. Ja. En die kunnen zich altijd nog melden natuurlijk bij ons. <laughs> kunnen zich <ze er> altijd, <laughs> ja. altijd ja. melden. Ja. Hartelijk dank. Geert Kolthof uh, moet ik zeggen, Hoor u van de Service2Media... over de appmarkt en over zijn eigen bedrijf. Dank u wel. Dan gaan we geld verdienen aan oude telefoons. Oftewel, ja, van die koelkasten, van die grote broden... die je uh, vroeger had waarmee je kon bellen. Als je het een beetje slim aanpakt, kan je er goed van leven, volgens mij. die van Doort van uh, Resell, goedemiddag. Goedemiddag. Dat klopt. Goed, ja, dat goed, goed aan te verdienen? Ja, goed aan de grote bakstenen niet. Maar wel aan de iPhones <laughs> en aan de Blackberries. Maar dat zijn toch geen oude telefoons? Um, je bedoelt... De... Nee, nee, nee, nee, nee. Dat zijn zeker niet de oude telefoons. Alleen, ja, de nieuwe telefoons worden hm. zo snel uh, opgevolgd... Dat die ouwtjes nog wel ergens mee kunnen. Zeker weten. Wat doe u dat? Je moet eerst hè, je moet een hele logistiek gaan bouwen. Ja. Mensen moeten je kunnen vinden. Je ja. moet dingen innemen. En dan. Hoe gaat dat? Hoe heeft u dat gebouwd? Ja, we hebben een aantal uh, websites ontwikkeld. Mm -hmm. En die websites die, uh, die hebben we ook gewidlabeld aan uh, bijvoorbeeld uh, Vodafone, Coolblue Groep, Rabobiel. En die bieden weer hun klanten aan om een gebruikte toestel in te leveren via de website. Ja. En dat uh, komt dan bij ons aan. En wij doen eigenlijk hele veel uh, fulfillment eigenlijk. Uh, en wat voor. betalen jullie daarvoor? Nou? betaal je voor het, uh, voor het, uh, het hebben van, die, uh, van een plekje op, dat, uh, op die webpagina? Nee, nee, nee, nee. nee. Niks? Nee, jullie lossen het probleem ook van? Het is eigenlijk puur dat wij een service uh, verlenen uh -huh. uh, aan Vodafone. En Vodafone geeft die weer door aan zijn klant. Ja, ja uh, ook in het kader van corporate social responsibility ja. moet je toch wat doen aan uh, zeg maar, al die telefoons die niet meer gebruikt worden? Ja. Dan zit u aan de receiving end. Wat doe je met die dingen vervolgens? Wat, hoeveel telefoontjes krijgt u per week binnen? Even zo Pop! over de duim. Nou ja, maandag krijgen we de tientallen duizenden. Dus. Maar hoeveel tientallen duizenden? Nou, maar genoeg. genoeg. <laughs> nee, u wil geen cijfers noemen. <laughs> nee, nou ja, nee liever niet. Maar we krijgen nee. er genoeg binnen. Ja. Echt tienduizenden telefoons ja. per maand. Ja, ja, klopt. Ja. Maar er zitten ja. koelkasten tussen, maar ook gewoon de wat, wat nieuwere dingen. Ja, afhankelijk van waar ze eigenlijk vandaan komen, komen ze via de websites, de inro websites. dan uh, ja, zijn dat wat, uh, wat nieuwere modellen. Dus uh, denk aan bijvoorbeeld een iPhone 4, of de iPhone 4GS, of de... Uh, Blackberry 9800. Uh, die worden nu al gewoon ja, ingeleverd. Ja, al dat ingeleverd. komt bij jullie gewoon ja, binnen. Ja, ja. En krijg je zeg maar ze massaal aangeboden door bijvoorbeeld een goede doel. Ja, dan hmm. zitten daar wat, wat oudere koelkasten bij. Ja, precies. Ah. En, maar dan, dan heb je die dingen ja. binnen. Haalt u ze uit elkaar, sloopt u ze, refurbished en dan op eBay ja. of gaat het ergens anders naartoe? Hoe nee, is wat, is wat wij doen is uh, wij controleren de telefoons, uh, wat binnenkomt. Ja. Uh, we verwijderen de data. We doen wat cosmetische reparaties. Mm -hmm. En dan die toestellen die dus nog eigenlijk goed zijn voor, uh, voor de verkoop... Ja. Uh, die gaan richting Afrika, Verre Oosten. Uh, toestellen die niet meer uh, goed zijn voor hergebruik... die ja. eigenlijk gerecycled moeten worden, nou, die laten wij recyclen. En daar halen wij de metalen en de ene metalen eruit. Zoals ja. goud, zilver, palladium. Ja. Ja. En wat verdient meneer Van Doort ermee? Althans recel. Wat doen jullie per jaar? Nou ja, we doen... Uh, tien uh, enkele miljoenen uh, euro's yeah. en uh, ja goed uh, we hebben zeven vaste wer werknemers in mm -hmm. Nederland, uh, twintig uh, part-timers en we hebben nog een kantoor in Londen en we hebben nog een distributiekanaal in, uh, in Ghana yeah. en die mensen kunnen er allemaal heel goed van leven. Hoe bent u op het idee gekomen? Want hoe kom je hier toe om dit te bedenken? Ja, dat is eigenlijk precies tien jaar geleden zat ik in een vliegtuig in Amerika op, mm -hmm. op zakenreis. En las ik een artikel over het recyclen van consumer electronics. Yeah. Waaronder ook het recyclen van mobiele telefoons. Ja, dat idee heb ik eigenlijk meegenomen. En heb ik gedacht van, hey, is dit misschien iets ja. voor Europa en wat gebeurt daarmee? Dus heb ik in 2002, was dat, heb ik onderzoek gedaan. Yeah. En bleek dus in Nederland en België niets, uh, niets te zijn. En uh, toen ben ik het maar gaan starten. Een artikel in het vliegtuig in ja. Amerika. Ja. ja, het is echt bizar. Ja. We zijn echt, uh, echt in de ja. garage begonnen. En het is echt enorm uh, ja, succes geworden. Hoe start je dat op? Want je moet dus uiteindelijk moet je naar providers toe. Ja. Uh, en zeggen, Jos, ja. geef die dingen maar ja, hier. Dat heb ik toen ook destijds gedaan. Goed ja? Ja, ik had ja? dus het idee. Ik van: oké, okay, we moeten wat, uh, wat, wat eraan gaan doen. We moeten ja. ook gaan uh, recyclen. En uh, toen ben ik destijds naar, uh, naar T-Mobile gegaan. Mm -hmm. Naar uh, PostNL naar een retailer, maar die bestaat niet meer. Dat was Tell me. En ook heb ik het idee geventileerd. En die zei van, ah, dat is een fantastisch idee. Ja. Uh, en, dat gaan we doen. Dus hebben we uh, zeg maar door heel Nederland, heel Nederland enveloppen uh, gedistribueerd. Ja. En toen, uh, ja, toen kregen we in één keer 100.000 uh, toestellen. Ja, binnen. Han, hartelijk dank. Ja, ja en dank dan? wel. En de opbrengst daarvan, moet ik ook wel eens zeggen... was een heel goed initiatief. De opbrengst van de, van de toestellen ging allemaal naar het goede doel. Ja, daar verdienen jullie nog helemaal niks aan, dus. Nou... Ja, ik moest natuurlijk wel personeel betalen. Maar, ja, ja. maar verder, dat gaat. Daar ja, ga ja, hem, was, uh, in de beginfase was het veel uh, voor een goede ja. doel doen, opbrengst naar een goede doel. En nu is het eigenlijk Keihardcommissie. Keihardcommissie. Gewoon ja. geld verdienen. Geld verdienen. Aan oude mobieltjes. Ja. Dank u wel. Henny van Dort van Riesel. Gra graag gedaan. En tot zover deze aflevering van Tros in Bedrijf. En u weet het, als u goed geld verdient met bijzonder ondernemerschap... dan kunt u ons altijd mailen. Ons mailadres is inbedrijf.tros.nl. En informatie uit dit programma kunt u altijd terugvinden op www.trossinbedrijf.nl En op de teletekspagina... 257. Dan kunt u ook uiteraard alles wat in deze uitzending gezegd is gewoon terugluisteren, want dat kan op onze webs website www.tros.nl Tros in Bedrijf. Nou, dat is nogal makkelijk of je eigen site Tros Dus na het nieuws van twee uur gaan wij naar de Tros Autoshow. Dan praten we onder meer uh, met de baas van Travelcard over uh, uh, auto's. Zuinige auto's, zijn die nou echt zo zuinig? Of kan je inderdaad gewoon beter een guest van 15 jaar oud rijden? Nou, daar praten we onder meer over. En we gaan rijden met de nieuwe Volkswagen Beetle. Niet de Nieuwe Beetle, want de nieuwe New Beetle heet gewoon Beetle. Dat zometeen, na twee uur, in de Tross Auto Show. Tot zo. Samen thuis, samen Tross. Wie wint de Annemge prijs voor het beste theaterlied? Maandag is de uitreiking. Opium Radio blikt vooruit met eerdere winnaars. Verder gelauwerd toneelschrijfster Lot Fekemans over haar eerste roman. Regisseur Frans Wijs over Charlotte Salomon. En live muziek van The Scene. Kom langs in De Kroon in Amsterdam of luister. Opium, straks tussen half drie en half vijf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.